Kijk het NOS Journaal. In het hele land geldt vandaag code oranje vanwege de naderende storm. Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast... en vlucht- en veerdiensten zijn geschrapt. De treinen rijden volgens het boekje... maar de dienstregeling kan zo nodig worden aangepast... zeggen ProRail en de NS. Een 21-jarige Rotterdammer is gisteravond aangehouden... in de metro van Rotterdam naar Den Haag... nadat medepassagiers hadden gezien dat hij een vuurwapen bij zich had. De metro werd stilgezet bij station Westpolder in Berkel en Roderijs. Volgens de politie was het niet moeilijk om de man in de boeien te slaan... want ze wisten hem in zijn slaap te verrassen. Het wapen is in beslag genomen. De militair die een bloedbad aanrichtte in Thailand... is door de politie doodgeschoten in het winkelcentrum... waarin hij zich uren had verschanst. Hij heeft zeker 27 mensen gedood en bijna 60 verwond. De militair schoot gisteren eerst mensen dood op een legerbasis... en daarna opende het vuur bij het winkelcentrum. Zijn motief is onduidelijk.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 Veel eigenaren van de paarden kwamen naar de manege toe om te kijken hoe het met hun dier ging. Gedupeerden werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Het weer. Vanochtend neemt de wind al snel toe met vanmiddag aan zee en zuidwester storm. Eerst in het westen en noorden zware windstoten, later ook in de rest van het land. Verder gaat het vanuit het westen regenen. Vooral vanmiddag en vanavond zijn zeer zware windstoten mogelijk. Vooral tijdens stevige buien. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM klassiek. Zondagmorgen, 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Zo, welkom terug bij uh, ZFM Klassiek. Deze waarschijnlijk stormachtige uh, zondagmorgen. Uh, de dag van het 30-jarig jubileum van uh, ZFM Zalvoort. En onze 90ste uitzending. Nou, hoe een mooie ronde getal, allemaal. Prachtig mooi. We gaan uh, verder met de symfonie nummer 1 in uh, bes ja, majeur. Opus 38, het vierde deel daaruit het Allegro Animato e Gracioso. Dat wil ze wel zeggen als levendig, geanimeerd en gracieus. Robert Schumann schreef uh, deze prachtige symfonie, componeerde hem en uh, de uitvoeringen zijn uh, de London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliot Gardiner. Dat was weer een indrukwekkend einde. Wel een beetje een, een presentatorfopper. Ik dacht, dacht dat hij al afgelopen was en er kwam er nog wat. Maar goed, dankzij de moderne computers kun je dat mooi herstellen. Dus gaan we nu verder met het volgende stuk. En het volgende stuk, dat heet Der Burger als Edelman. Der Burger als Edelman. En dat is een suite... En dat is Opus 60b. TRV uh, 228c. Dat is de, de index, zeg maar. Dan um, deel 5 daaruit. Dat is uh, Menuet der Lully. En de componist van dit Freis is uh, Richard Strauss. En het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra. En dat staat onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Muziek van Richard Strauss. De volgende componist die aan bod komt is Jean Sibelius. En dat is een Finse componist. En we gaan van hem beluisteren naar de King Christian II Suite. Oftewel de suite van Koning Christian II. Opus 27 en daaruit het eerste deel, de Nocturne. Ik zei het al, Jean Sibelius is de componist en het uitvoerende orkest, in dit geval de Gothenburg eh, Symphony Orchestra, onder leiding van een meneer met een moeilijke naam, Santo Matthias Rovali. natuurlijk geen vooraankondiging nodig eigenlijk, want dat is zo beroemd en zo bekend. Stil jij. Stil, zei ik. Doet hier weer niet wat ik wil. Zo, komt zo terug. Je mag zo. Ogenblikje. Zo, dat um, wil ik zeggen. Ja, ik wou zeggen dat stuk. Dat kennen we natuurlijk allemaal als uh, de beroemde Air on a G string of gewoon de R. Um, uit de een van de orkest. Orkest-suites van Johan Sebastian Bach. En dit stuk is er in zoveel verschillende uitvoeringen... dat iedere keer als je het draait, nou ja, dan is het weer even anders. En in dit geval uh, was de cello de hoofdmoot, zeg maar, de solist. En niet zomaar een uh, celliste, een wa cellist... want dat is een meneer die de laatste tijd nogal hoog ogen gooit... namelijk Stephan Hauser... Dat was de cellist. En um, even kijken hoor. Hij deed dat samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Robert Ziegler. We gaan verder met de sonate in C mineur D958. Tweede deel eruit Adagio van Frans Schubert. En de pianist, de pianist is Adam Lalum. Thank mm -hmm. you. Zo af en toe dan uh, kom je in dit programma weer eens wat, uh, wat dingen tegen die heel apart zijn. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om af en toe een beetje buiten de uh, gebaande paden te gaan treden. Nou, dat gaan we nu uh, heel zeker doen, want wat u nu gaat horen is echt ongelooflijk apart. Ja. Het gaat om een pianosonate, maar de uitvoering is uh, heel erg apart. We gaan luisteren naar de pianosonate nummer 23 in F mineur, opus 57. Appassionata, zo heet het ding. Uh, zo heet het stuk. Uh, we, daaruit het tweede deel, het andante con moto. Dat wil zeggen, uh, dat is andante is gaande en con moto is met beweging. Dus er zit wel wat beweging in. Maar nu komt het aparte. Er zit een sitar variatie in. Uh, sitar, uh, de sitar variatie alab in raag. Uh, nee, ik moet het even goed zeggen. Alap in raag kirwani. En uh, dat is in een arrangement van uh, raag madhufanti. Nou. Het stuk is geschreven door Ludwig van Beethoven. Die zal daar waarschijnlijk niet zo uh, aan gedacht hebben. Deze manier. Maar het is denk ik toch wel heel apart wat u nu gaat horen. Shami Diluca. Die speelt uh, piano. En dan krijgen we ja, iemand met een naam... waarvan ik eigenlijk niet weet precies hoe ik het moet uitspreken. Dus ik zal het op de, op de Engelse manier doen. Meboop Nadim Die speelt sitar. En uh, Mittel Parohit. Speelt tabla. En tabla dat is een typisch... Uh, typisch India's percussie-instrument. En uh, ja, die sitar, die hoor je natuurlijk niet zo vaak. Heel bekend gemaakt geworden, vooral in het Westen natuurlijk... door het toedoen van George Harrison, van de Beatles. Uh, die introduceerde vooral bij, in het Westen Ravi Shankar... en dat was natuurlijk een van de allergrootste op sitar-gebied. Goed, nou, gaat u genieten van dit hele aparte stuk... dan een beetje jammer dat uh, degene die uh, dit soort dingen publiceert dan zomaar ineens de bol afbreekt maar ik vond het toch te apart om het u uh, niet te laten horen uh, deze aparte combinatie en helaas gaat het niet verder maar goed, daar kunnen we dan op dit moment even niks aan doen ehm um we gaan door met uh, de cellosonaten in F majeur, opus 6, uh, TRV 115, de eerste versie, deel 2. Andante, ma non troppo. andante, ik zei het al, is gaande en ma non troppo betekent niet te veel. Richard Strauss is wederom de componist, uh, Julian Riem speelt piano en Rafaela Gromes speelt cello. Ja, en hier zijn we dan mee aan het einde gekomen aan uh, deze uitzending van uh, Zenderweb Klassiek. Uh, de negentigste op de dag van het dertigjarig jubileum van uh, de Zodanig dadelijk uh, een uh, zwoele overstap, een makkelijke overstap naar Zandvoort jazz. Yes. En vandaar deze verjeste versie van het Brandenburgs concert van Jozef Martian Bach. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.